Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. DSB spreekt berichten tegen dat de bank technisch failliet is. en dat de Nederlandse bank een noodmaatregel heeft opgelegd. wat zou neerkomen op uitstel van betaling. Dat zegt DSB-woordvoerder Wilting. De Volkskrant en het Financiële Dagblad melden vanochtend dat het voortbestaan van DSB aan een zijde draad hangt. En dat de rechter van een noodmaatregel zou hebben toegepast. Daarna zouden bankpresident Wellink en minister Bos een persconferentie geven. Die persconferentie is niet gegeven. Wel is Bos vannacht gesignaleerd toen hij het gebouw van de Nederlandse bank verliet. Het Financiële Dagblad schrijft dat de afgelopen dagen vergeefs geprobeerd is de bank van Dirk Schering te verkopen. Aan ING, ABN AMRO, Fortis of de Rabobank. De Nederlandse bank wil ook daarop geen commentaar geven. De federatieraad van de FNV komt vandaag bijeen voor crisisoverleg over mogelijke samenwerking met de PVV. De ABVA cabo heeft het hoogste orgaan van de FNV bijeengeroepen. De FNV-bond voor de publieke sector is fel tegen samenwerking met de PVV. PVV-leider Wilders nodigt de FNV-voorzitter Jongerius zaterdag uit... nadat zij zelf in de Volkskrant had gezegd dat ze met de PVV wil praten. Wilders en Jongerius willen kijken of ze samen kunnen optrekken tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Philips heeft in het derde kwartaal de winst flink zien toenemen. De winst kwam uit op 176 miljoen euro. Dat is ruim drie keer zoveel als een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op een verlies van rond de 30 miljoen euro. De omzet van het elektronica-concern daalde wel, met ruim 10%. Philips is druk bezig met het verlagen van de kosten. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf al aan dat er 6000 banen zouden verdwijnen. Om 6 uur vanochtend is de nieuwe single van Michael Jackson uitgekomen. Het nummer This Is It is op de website van de overleden zanger verschenen. Eind deze maand komt ook het laatste album van Michael Jackson uit en verschijnt er een documentaire over zijn leven. This Is It was oorspronkelijk de naam van de laatste serie concerten die hij in Londen zou geven. Michael Jackson overleed op 25 juni. Het weer wisselend bewolkt met geleidelijk wat minder buien. Het wordt vanmiddag zo'n 14 graden. Dit was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 Thank you. Mm, and Lord. remember, mm. I've known you longer than your daughter. Champa's all right for you, Pat. Lovely, sweetie. Mm. Can we finish off the balloon, girl, Or should we have some smoked salmon and nibbly things? Oh, whatever, sweetie. Mm. All right, we'll finish off the balloon. Girl. English folk, American folk, French folk, Bloody Abba, Bloody Cindy Bloody Foe, Don't Wake up! La Cua, Sweetie! La Cua! La Cua, Sweetie! La Cua! Sweetie, Sweetie, Sweetie, Sweetie! sweetie. Screen washer I picked up at the traffic lights uh -huh. Buns so tight he was bouncing off the walls Bypass <laughs> La Cua. Sweetie La Sweetie La Sweetie Absolutely Fabulous Met Absolutely Fabulous ja, Dat is duidelijk Je maakt het gewoon makkelijk voor jezelf -F -F Goed Welkom, welkom terug regio. Welkom terug bij het laatste uur tussen 4 en 5 En we gaan direct door naar Joop Joop kom erin Ja waar de we wedstrijd toch In de stopfase is gekomen Nog steeds die 2-0 stond Op het korenbord stond Want hij heeft een beetje pech uh, het heeft pech met, uh, met het spelen en het heeft ook pech dat er een grensrechter staat hier en ik sta uh, regelmatig achter de man en daar gaat de 3-0 3-0 voor HBOK oh, we bellen niet meer hoor, we bellen niet meer, iedere keer als we, bellen, hoor. als we bellen valt er een doelpunt uh, uh, daar wellicht een zandvoort te, uh, te kruperen op de grond Boy, de vet kon er niet meer bij komen HBOK uh, maakt hier het werk af start met 3-0 voor met uh, even kijken, nou, op mijn klok hier een minuut of 14 te gaan ja uh, wat zou ik ervan zeggen? Soms, dat heeft gewoon pech. Ballen komen niet, niet goed aan. Het is dus misschien een beetje, een beetje wat geconcentreerder kunnen gaan voetballen. Maar als je dan nou ook dat tegen de grensrechter gaat prabbelen omdat die man gewoon fout uh, vlag, haal je zelf eigenlijk een spel natuurlijk, dat moet je niet doen. En een die dat goed deed, of uh, niet goed deed, dat was Michael Kuil. Die uh, reageerde tegen die grensrechter voor een foute bal. En kreeg direct uh, geel van de dus scheidsrechter toegekend. ...omdat hij uh, uh, ja, een, een onwelvoeglijke taal gebruikt eigenlijk. Daar gaat het over, laat ik het zo zeggen. Dan zeg ik het nog netjes. Goed, uh, HBOK dat, uh, heeft uh, de bal weer veroverd en uh, speelt uh, een heel rustig spelletje op het middenveld. Balletje rond, tikken, bal in de ploeg houden. Dat is natuurlijk uh, met zoiets, uh, ja, kasi, uh, 3-0 voor. Dan, dan kan je dat gewoon doen. Dan heb je geen aas meer te maken. En Salvo moet wel aas maken. Boydevet trapt hier de bal uit, gaat ver over de zijlijn heen. En uh, Daar heeft hij nog wel eens problemen mee met, met die ballen. Maar goed, uh, uh, dat, dat is iets anders. Dat uh, probeert het wel goed. We staan nu vier spitsen voorin. Michael Kouw, uh, Bas Kales, uh, Michel de Haan en uh, Maurice Mol. Achterin is uh, Pieter Keuren 1 op 1 En dat is dan ook het, uh, het uh, feit waardoor die 3-0 is ontstaan. Hier in Uitval van Zand. We proberen in ieder geval, laat ik het zo zeggen. En Bas Kales werkt heel hard. Beetje ongelukkig. Krijgt die bal voor. Michel de Haan, gaat hij ermee doen? Terug. Dan mag ze Aardewerk. Aardewerk, Ga door! Nee, ja, gaat tingelen, gaat ga terug. Bascales aan de zijkant van het veld. De hoge bal voor. Kan Zandvoort erbij komen? Nee, dat kan. Jawel, Maurice Mol heeft hem nu. Maar niet, niet op een goede, heel goede plek. Wie zit er aan nu met de kans? Tegen een verdediger van uh, HBOK. Een de schot van Michael Hoesler. Dat uh, uh, waarschijnlijk aangeraakt is. Want de, de scherzetter geeft aan dat het een corner is. Zandvoort mag die corner gaan nemen op de linkerkant van het veld. En uiteraard zal Max Werk uh, dat gaan doen. De luchtmacht van Zandvoort is voorin gestationeerd. Dan krijgen we weer de bewegingspatronen, bepaalde patronen zijn dat. En dan uh, moeten we hopen dat er een hoofdje tegenaan kan komen waardoor die wel achter de keeper Maar Michael Roester kan koppen, maar kopt hoog over en uh, HBOK mag gaan uitschieten vanaf de 5 meterlijn. We hebben te spelen nog ongeveer een minuut of 12. De stand is 3-0, helaas voor uh, HBOK. En uh, later zullen wij het einde van deze wedstrijd voor u meenemen. Joop, dankjewel. We komen straks gewoon uh, weer bij je terug. Tot dan. But I better see, just let me grow I'm on my knees while I'm back Decide I don't wanna lose I got my arms all so spread I hope that my heart gets fed Matter of fact, I'm big Nieuwe remix van een, een nummer uit mijn tijd. Ja, geloof het of niet. Het is een nummer van... Albert-Jan, uh, zijn ja, koffertje. Mijn koffertje. En uh, Bergen was in de jaren 60 een uh, grote hit. En uh, heeft ook nog even, uh, die nieuwe, deze mix heeft weer in, uh, in de top 50 gestaan, de Euro Breakdown. Ofzo. Ja, de, de mix van uh, Madcon, of de koffer was er toen nog, uh, die heeft in de, in de Euro Breakdown gestaan. En dit is dan weer een uh, Delmotion Disco Remix erop. Nou, het is, het is uh, ongelooflijk die terminologie. Je gelooft bijna niet dat het uit het koffertje van Albert-Jan komt. <laughs> uh, intussen inmiddels aangeschoven Jaap Kerkman. Jaap, hartelijk welkom in de uitzending. Goedemiddag. Uh, jij bent gisteravond naar de, de, de première geweest van de film van Thijs Okkersen. Ja, met zo'n 200 bekende Zandvoorters. hoofdzakelijk mensen die in de film hadden meegewerkt. Die waren uitgenodigd in Gebouwde De Krocht. Ja. En onder hen de burgemeester en zelfs onze oud-burgemeester. De heer Rob van der Heijden met echtgenoten. Kortom, een va-evien van bekende figuren. Ja. En die zagen we ook vaak op de film. De film Zon en Zee of Zandvoort Zon en Zee. Waren Thijs de afgelopen twee... Jaar gewerkt heeft samen met zijn cameraman Robert van Alve. Die uh, werd gisteren ten doop gehouden. En uh, vertel, wat is je Nou, ik druk? moet eerlijk zeggen dat uh, de film Alleman van Haanstra ja. is. Uh, dat is een klassieker. Dat is een klassieker. Ik zeg niet dat dit een Haanstra of een Alleman is, nee. maar het geeft wel een goed beeld van hoe Zandvoort-Anno 2007 of 2008 in elkaar zit. Ja. Uh, de film begon met. Uh, het uitzetten van de terrassen in Zandvoort. Uh, of Marta Berghout. ook wel bekend als Marta Appeltje, die was bezig. Allerlei, je zag Zandvoort dus ontwaken, zowel op het strand, je zag Klaas Koper. Maar je zag ook hele andere mensen, mensen die je nooit ziet, die, die, ja. werden, die kregen de aandacht. En dan denk ik maar aan bijvoorbeeld Jozef Bluis. Ja. Dat is een aardappelteler, de man van de Bomscheidenclub. Die werd geïnterviewd op zijn aardappelland, midden in Duin. Prachtige kortom, beelden waarschijnlijk, of niet? Ja, ja prachtige beelden. Uh, ge gewoon beelden van Zondvoort van nu. Ja. Uh, Manfred de Leerman, die binnenkort uit uh, Zondvoort schijnt te verdwijnen, die werd wel even te gevoerd. Uh, kortom, uh, het, het Raad het Plein, de mannetjes waren erop. Uiteraard, ja. En, en eigenlijk, ja zo'n persoon zag je een paar bekende Zondvoorters uh, rondlopen. Een, een belangrijk onderdeel was ook uh, dus het afscheid van Harry en Toos. Dat was dus van, de, oh, de van het, van het busstation. Yeah. En ook daar weer natuurlijk honderden bekende Nederlanders. Hij ja, stond dat door. stond toen helemaal vol, dat weet ja, ik nog. Nou, ja. en dat was dus, je, dat, het was zo'n leuke film, of, of kenmerkend. dat er werd Bij het afscheid van Harry en Toos werd er, werd er een afscheidslied gezongen. En je zag de tranen nog bij zijn spreek uit Harry's ogen komen op yeah. de film. Dus wel een film waar... Uh, ...emotie, toekomst en visie uh, in zit. De burgemeester gaf ook nog zijn beeld over, de, over Zandvoort. Kortom, eigenlijk Zandvoort niet uit heden en verleden... ...maar uit heden en de toekomst. toekomst ja. En uh, de nieuwe parkeergarage werd in beeld gebracht... Kortom, het is eigenlijk geen film die je nu moet bekijken, maar over een jaar of twintig. Nou, dat denk ik niet, want ik begreep dat hij op dvd is uitgebracht. Ja. Of dat hij op dvd wordt uitgebracht of is, is uitgebracht. Is uitgebracht. Hij is momenteel, hij is zelfs te koop. Oh, oké. Okay. Voor 14,50 euro, zowel bij het Zonvoors Museum yeah. als bij de Bruna. En ik liep er net in het dorp en ik zag al mensen druk naar de... Naar de Bruna, naar de gaan, Bruna gaan om, om, om hem te kopen. Om, om te kopen. Maar het is echt een leuke, leuke sfeerimpressie. Ook, ook, ook een beetje karakteristieke plekken van Zandvoort. Ja, ook omdat, maar, ook, maar ook omdat je momentums van Zandvoort ziet. Ja. Ik bedoel, de, de, de, de, de, ha, de haringfeest van, van Huig Molenaar van Talassa. Ja. Met zijn uitleg. Victor Bol die uitleg geeft aan kinderen over hoe het op het strand is en met de zee. Je zegt wel dat, dat het niet over twintig over, over jaar... Maar er staan mensen op die je over twintig jaar niet meer ziet. Er staan nu zelfs al mensen op die er niet meer zijn. Ja, dat gaat wel. En, en dat ja. is dus natuurlijk, hoe op, op, op, ouder het wordt des te... Ja, meer waard wordt. Meer, meer waard wordt. Tijdsbeeld geeft van. Van. Nou, ja. dat is puur de bedoeling van Thijs geweest. En ik kan alleen maar zeggen dat hij daar meer dan uitstekend in geslaagd is. Geweldig. Ze hebben dus uh, gisteravond uh, een feest voor velen van de herkenning. Bijvoorbeeld ook uh, het, de, de Jantjes uitgevoerd door de Wurf van uitvoering. Kortom, allemaal fragmenten uit het Zandvoortse met bekende mensen... en die over twintig jaar uh, niet meer, althans, in die huidige functie of de situatie... Maar nou goed, dat is een mo denken. mooi tijdsbeeld, ook om te hebben. En natuurlijk ook wellicht om uh, cadeau te doen. Ja, en, absoluut. Uh, en uh, na afloop, hoe waren de reacties allemaal lovend? Unaniem, anoniem. Of positief. Unanim? Positief, geweld. Ik heb niemand gesproken die ja. zei van, uh, ik sta er niet op. Dan moet ik zeggen dat Thijs in zijn openingswoord wel heel, heel reëel was... Hij zegt, ik heb zoveel, ik weet niet precies hoeveel, uur film gemaakt. Twintig uur geloof ik. Ja. Hij zegt, maar die kan ik natuurlijk niet allemaal laten zien. Dus als u er niet op staat, moet u niet teleurgesteld zijn. <laughs> nou, dat zullen ongetwijfeld een aantal mensen wel Ja, ik ben ook keer teleurgesteld. Jij gesteld, bent ook maar. maar, te maar, maar, maar, maar uh, Sjoz ook, ik nou, ook. Nou, ja, ja, daarom. Zie je, maar, hem, komt er niet op voor? Nee, nog niet. Lokale nou, dat radio? Ik, dat zou ik even over moeten nadenken, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, okay. Nee, ik dacht het niet. Maar hij duurt 1 uur en vijftig minuten. Dus 1 uur en vijftig minuten, het is knap. En, knap ja, het is echt een. Mooi ik heb hem geen moment verveeld. Prima. Uh, Jaap, hartelijk bedankt voor deze sfeer. Nog één opmerking. Ja? Wie hem eventueel nog wil zien, kan vanavond vanaf 8 uur nog terecht in Hotel Faber. Goeie tip. Maar er moet iemand wel op tijd zijn. Want mij er heeft geroepen, als, als, de, als er zoveel binnen zijn, dan gaan de deuren dicht. En dan kunnen ze op 14 november weer terugkomen. Okay. Of we kunnen hem kopen natuurlijk. Oké, okay, bedankt Jaap.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 Misschien over een jaar Ik zou ze kussen en begroeten Tot vanzelf weer voor elkaar Laat me, laat me Laat me mijn eigen gang, mama Ik wat je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 Voorlopig blijf ik nog jouw zorgen, Jouw zwarte schaaf, jouw trouwe pijn. Ik blijf nog lang, en liefst nog lang. Maar laat mij blijven wie ik ben. Sjöfioriën met een hoop andere vrienden van hem. En zijn jij ja, Kijk op YouTube naar de beelden die erbij horen. Want het is een prachtige documentaire, mini-documentaire geworden. Uh, inmiddels, uh, HBOK SV Zandvoort is afgelopen. Joop, wat is het algemene beeld van uh, de wedstrijd? Nou, dat ik toch een, een hele goede tegenstander heb gezien. HBOK is gewoon een goede ploeg. Een heel sterke as. Nummer 4. Ja, een geweldige spelverdeling. En dan die hele snelle nummer 10, die spits. En dan, als je dan die bal in die pool kan houden, ja, dan win je gewoon. Het is dus heel hele eenrede. had veel foute basis. Was dus veel de bal kwijt. En dan moet je weer helemaal opnieuw gaan beginnen. En dat lukte dus niet op een goede manier. Uh, Pieter Keur heeft alles aan gedaan. Hij heeft nog drie wissels uh, ingebracht. Maar het mocht niet meer helpen. Op een gegeven moment spelen die met vier spitsen. Uh, ja, om maar te forceren dat er een doelpunt komt. Nou, dat is niet gebeurd helaas. Zandvoort uh, zal daar nou toch wel weer een paar plaatsen gaan zakken op de ranglijst. Dat hadden ze vorige week al gedaan na het gelijke spel tegen, tegen ZOB. B. Waar we eigenlijk een hele andere wedstrijd dus, hadden. Zandvoort was veel sterker dan ze er vandaag speelden. Maar nogmaals, uh, alle credits gaan naar uh, HBOK. Want die hebben gewoon een hele goede ploeg. Goed gevoetbald. Nieuwe trainer ook erbij. Ging erg goed. En ik denk dat Zandvoort uh, dat daardoor uh, ja, uh, gewoon achter de feiten aanliep. Oké, okay, dus een duidelijke, duidelijke overwinning voor HBOK. Uh, ja. Het is uh, 3-0 gebleven, Joop. Het is 3-0 gebleven, okay. ja, Gelukkig wel. Oké, okay, Joop. Uh, het betekent wel echt uh, zo goed als geen kans gehad om, om van die nul af te komen. Nee. Het was voor mij onbegrijpelijk. Met vier spitsen, vier snelle jongens. Maar ik heb elkaar bepaald niet de traagste. Echt niet. Nee. En uh, daar is het, uh, Michel de Haan naast. Uh, die is ook bon. En ook Bascalis. Die is heel snel alleen uh, Maurice Mollink minder snel. Uh, maar ja, wel vier spitsen, weet je. En als je dan geen doelpunten kan focussen uh, Ja, nogmaals, alle credits voor HBOK. Dan houd het op. Joop, hartstikke bedankt voor je medewerking aan dit programma. En uh, de verslag van deze voetbalwedstrijd. En ik zou zeggen, uh, tot de volgende keer. Graag tot dan. Tot dan. Dat was Vanaf de Voetbalvelden, Joop van is. Wij gaan verder met een plaatje uit de, de hitlijsten van dit moment. Het is de nieuwe single van Whitney Houston. Die heeft million dollar bill.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 beslaaf en schepen achter een naar een nieuw on my chute chute I'll be your engine driver in a bunny suit dress me up in pink and white we may be just a little fuzzy about later tonight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 Samen met de uh, Country Crows en an, een uh, Holiday in Spain. En je weet hoe ik over Bluff denk, hè? Die, die is zo grijs gedraaid. <laughs> ik, kan het, ik kan het niet meer horen, maar dit is een mooi nummer. Maar goed, wie hebben we aan de telefoon? We gaan naar uh, schijfvak.nl en voor ons aan de telefoon hebben we Tommy. Tommy, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh... Goedemiddag. Ik kreeg uh, gisteren een, een, een voucher in mijn handen gedouwd dat, uh, dat het schijfvak.nl morgenavond vanaf 8 uur een groot feest heeft in Chin Chin. Dat klopt. Wat gaan jullie daar doen? En trouwens, wat is het schijfvlak.nl Voor de luisteraars die het nog, nog niet weten. Het schijfvlak.nl is een, uh, ja, door een groepje uh, vrienden is dat uh, een beetje opgericht eigenlijk. Door, uh, ja, uh, met, met grote races we stonden we altijd op een bepaald punt. Dat is onder de hunze rug Heb je dan een blinde bocht of een heuvel op naar boven? En dan duik je zo naar rechts en dan uh, heb je daar het uh, schijfvlak. Ja. En dat is een, uh, daar moet je echt ballen hebben, wil je daar uh, flink doorheen jakken. En uh, dat, dat, daar komen de stuurmanskunsten dus van, van de jonge, grote. Tot z'n goede recht, recht, zeg maar. En dus daar stonden we altijd. Dus uh, we dachten van, nou laten we eens een keer een uh, hè Als het gaat regenen, of dat we erop kan zitten, dat we het nog kunnen beter zien. En van het een kwam het ander. En uh, ikzelf en Gert van Mulf, Angelo Koning en Robin Castien hebben dat zo uh, verder doorontwikkeld... dat er nu een waar uh, bijna villa staat. Ja, klopt. Ik het van, van de zomer waren jullie ook, ook zelfs op televisie. Ja dat, klopt. ja, dat klopt. Ik ben zelf niet meer zo actief uh, in want uh, Vanwege mijn werkzaamheden. Maar uh, ik uh, draag die jongens wel een uh, warm hart toe. En Angelo Koning moet er ook wegens zijn werkzaamheden. Met Racing Sportiva zijn uh, verkoop uh, ook stimuleren in de pits al daar. Dus uh, vandaar. Oké, okay, maar jullie zijn wel bekend bij, uh, bij menig coureur, hè? Ja, ja, ja. Die houden rekening met jullie, hè? Ja, want uh, al sneeuwt het, of hard of storm, onweer, of uh, nachtraces, ze zijn er altijd. En uh, zelfs uh, bij de nachtraces uh, organiseert ze vuurwerk en een uh, borreltje of een champagnebarretje in de schijnvlak, waar iedereen dat namelijk, uh, elke coureur of coureuse, hoe je het ook mag noemen, vergeten uh, gebruik van maakt. Uh, en dat is hartstikke leuk. Dat is gewoon een groot feest, net zoals uh, morgenavond in, uh, in de Chin Chin. Dat doen wij jaarlijks. Uh, de, uh, voor elke ludieke actie in het schijfvlak zelf. Ja. dus een mooie uitremactie. Uh, het zij uh, een, uh, ja, een, een mooie stuurmanskunst of wat dan ook. Maar uh, mooie, mooie ludieke acties worden beloond met een uh, punten. En daar is hier ook iedereen gretig op. En met uh, punten kun je verdienen dus door die lu ludieke acties. Dus uitremacties of wat een mooie inhaalacties, wat dan ook. Of goede stuurmos bij het uitkomen of ingaan. Want het schijfelijk heeft twee clipping points eigenlijk bovenaan. De clipping points, dat moet je even uitleggen. De clipping even... points zijn de punten waar je de bochten aansnijdt of insnijdt. Ja, en als je daar voorbij bent, dan kan je het vergeten. Nee, nee, nee, die, die moet je eigenlijk. Dat, dat is het punt waar je, waar, je, waar je de bocht moet raken om de ideale ja, ja, ja. Zeg maar, te kunnen bewerkstelligen. Oh. En het schijfelijk heeft er twee dus bovenin. En het is een blinde bocht en dan moet je in een keer, bovenin moet je, dus daar kan er eigenlijk al het een en ander ontstaan als je daar het clipping point niet goed neemt. En onderin ook, want daar heb je ook een uh, clipping point. Je hebt twee clipping points in principe. En uh, nou ja, goed, uh, mensen als Carl of Lammers en uh, Sambra van de slo noem maar op, uh, Duncan Huisman. Je kunt ze zo gek niet noemen, ze zwaaien allemaal gretig. en uh, zijn bij de coureurs, zijn, ze, zijn we dus heel erg lief. En, uh, ja. Dat we gewoon dus ook echt uh, goede fans zijn, dus, die er altijd zijn. Dus uh, dat is een uh, aparte uh, ja, club uh, coureurs die, uh, die er rekening mee houden dat ze graag in dat puntenklassement willen komen. Ja. En uh, is het uh, spannend? Uh, morgen nog uh, verwacht je morgen nog uh, wijzigingen in uh, de stand? Er kan, er kan van alles nog gebeuren. Oh, Oké. Okay. En de alles is uh, te lezen op schijfvlak.nl En daar wordt de stand dus uh, elke keer bijgehouden. En op die site zelfs uh, zijn uh, mooie foto's. Uh, leuke filmpjes. Want... Uh, ja. De diverse leden hebben natuurlijk ook uh, reeds kinderen... die al gebruik maken van uh, fotocamera's, dan wel uh, filmcamera's. En die worden ook op de site gezet. En daar kun je alles uh, een beetje de mooie, mooie momenten volgen. Dus iedereen kan het uh, nakijken op uh, scheefvalk.nl, ja. de stand. En morgen wellicht dat er nog uh, wat wijzigingen inkomen En dan vanaf 8 uur uh, groot feest in Chin En dan gaat die, wordt die beker uitgereikt. Ja, het is een uh, bokaal. Ook, ook een hele leuke bokaal, dat, uh, omdat... Uh, dat huisje wat er nou staat is eigenlijk begonnen met een stijgenbouw en we hebben dus een uh, stijgenbouwpijp, het, het stelt ook niks voor, met, een, <lacht> nou, met, de, met de kleuren, met een spiegel met de kleuren van schijfvlak uh, op en die is uh, ja, heel geliefd bij de coureurs. Vorig jaar was de winnaar Marcel Dekker en uh, ja dit keer uh, kan van alles, kan, kan alle kalven, het kan, het, iedereen kan het worden in principe want je, ja de ja, Jury die... beslist uiteindelijk. Uit, uit, uit, uiteindelijk om één minuut voor acht wie hem wie wie morgen wint. Ja, oh. nou, dit, dit, dit is het, uh, je kunt zo naar binnen. De toegang is uh, gewoon gratis. En uh, ja, het, uh, vol is vol, zeg maar. En uh, het is uh, een gezellig feestje. En uh, ja, dus het loopt, uh, iedere corrivee, uh, Nederlandse ja. Autosport Corrivé loopt er rond. Je kan dan mooi de coureurs ja, van dichtbij en, bekijken. Je, ja, Jeroen ja, je, je, je Blekenmolen, alle kalf, you name it, uh, Huisman, en noem maar op. Uh, ze zijn er praktisch allemaal. Oké. Okay. Hey, ja. Zeg Tommy, hartstikke bedankt voor, uh, voor deze tekst en uitleg. M ja, morgenavond vanaf 8 uur groot feest in de chin en dan wordt de bokaal uitgereikt. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Okay. Tommy, hartstikke bedankt voor je tekst en uitleg. Uh, dag. Dag. Fijne dag nog en we zien elkaar ongetwijfeld morgenavond. En uh, heel veel plezier morgenavond Albaren. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Ja.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 Is oh, ik right ben right. oh, sorry. Uh, oh, uh, according this weekend, we can't handle it this weekend. Oh, uh, really? It's nice no, to hear from no, you, man. Bye! Hit oh. the road, Jack. Wolf. And don't you go back no what? more, no more. ZFM, Race Radio, Bit report. Bit report. Ja, en voor uh, de laatste keer vandaag gaan we live over naar het circuit. En uh, waar uh, Willem van Densen uh, onze laatste round-up geeft van de stand van zaken... Bij de race de, de duo Dunlop Supermax Clio Cup. Ja, dat komt helemaal, Albert-Jan. Uh, een race die over 45 minuten gaat. En uh, ja, we hebben er al inmiddels alweer uh, bijna 40 op zitten. Nog vijf minuten gaan dat. En dan is het toch opvallend dat we... Sandra van der Sloot, Sandra van der Sloot uh, moest starten van een achtste positie... maar is toch uh, degene die de leiding heeft in deze wedstrijd. En dat heeft uh, gedaan uh, met wat knappe acties uh, toch wel. Sandra van der Sloot ook. De leider of je zeggen leidster uh, in het kampioenschap... De in het kampioenschap is uh, Melvin de Groot. En het is uh, niet zo dat Sandra van den Sloot met deze overwinning al uh, de titel kan binnenhalen. Want uh, die Melvin de Groot die staat twee of drie puntjes achter op Sandra van de Sloot. En die ligt nu op een uh, vierde plaats. Morgen uh, is er nog een race en er zijn er nog uh, punten te behalen. Dus uh, de strijd in het kampioenschap uh, is nog open. Uh, op een tweede plaats in de wedstrijd, want daar gaan we weer naar terug. Eerst is er uh, dus uh, Sandra van der Sloot met uh, door de Koninklijke landmacht uh, gesponsord. Uh, Clio. Op de tweede plaats uh, vinden we terug uh, Robert van den Berg. En de uh, derde is het uh, Ronald Morin. vier is het dus uh, Melvin de Groot. En ja, we hadden net een uh, auto die uh, toch wel iets vervelends van de baan afging. Uh, dat was uh, Hans Bors. Uh, we zien de auto die staat in de GELAG. Uh, staat die uh, geparkeerd En ik er toch wat hulp uh, van de dokters. Uh, als ik naar de auto kijk, dan kan het niet al te veel zijn wat hij uh, aan uh, lichamelijk letsel moet hebben. Maar het is toch. Uh, hij heeft een beetje hulp nodig van de dokter, hij is inmiddels wel weer uit de auto. En het is een lange vent, Hansborst, en ik zie hem uh, boven de auto uitsteken. En, uh, ja, een beetje verward uh, gaat hij in de doktersauto mij uh, terug uh, richting de uh, uh, zullen we dat maar zeggen. Oké, okay, dus uh, de, de race li ligt nu even stil? Of, uh... Nee, de race gaat uh, gewoon oh. door. Uh, en uh, ja, ik denk, uh, zonder van de Sloot, uh, ruime voorschool, van ja. toch wel uh, twee, uh, drie seconden op uh, Robert van den Berg, ja. Er uh, is niks, niks vreemd meer gebeurd. Uh, gaat zij de overwinning binnenhalen? En uh, een stapje dichter bij de titel komen. Uh, tweede, Robert van den Berg in de race. Derde, is het uh, Ronald Morin, Vierde, Melvin in de Brood. En op de vijfde plaats zien we dan de andere auto van de Landpacht. Uh, met Sheila verschuurs achter gestuurd. Oké, okay, dus de ontknoping van de Clio Cup uh, die, uh, is er pas morgen. Of die is morgen. Uh, wordt dan pas duidelijk? Ja, morgen wordt duidelijk uh, wie kampioen gaat worden in de Clio Cup. Oké. Okay. Morgen uiteraard een uh, vol uh, reisprogramma en uh, ja hoogtepunt natuurlijk twee racers van het uh, Dutch GT4 kampioenschap. Dutch GT4 morgen uiteraard ook, uh, of uiteraard moet ik niet zeggen, maar uh, opmerkelijk. En leuk is dat er uh, wordt live uitgezonden op uh, RTL 7, dus uh, mocht je niet uh, komen om hier te kijken... Maar... Hey, Goeie tip. Goede tip, Willem. Aanraad om te doen, maar kun je het altijd thuis zien op RTL7. Oké, okay, nou, hartstikke bedankt voor je live uh, verslaggeving vanaf het circuit. Morgen wellicht weer uh, meer uh, race nieuws. En uh, tot zover uh, namens Sjors uh, en mij. Hartelijk dank voor je medewerking. Ja, jij ook okay. bedankt. En even een tipje CFM zendt het morgen vanaf 12 uur. Oké. Kijk, helemaal goed. We zijn er gewoon weer bij. Hartstikke mooi.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 Dan, in de zon aan het strand zonder zorgen. Echt zo'n dag die al te wachten dag. Het begon al zo super vanmorgen. Toen ik de middag voor mijn ogen zag. Zo moet het altijd zijn. Dus ik heb mij nog maar één vraag. Als het kan, als het mag. Morgen weer zo'n dag. Niet te ver van de strand. Maar ook niet Maar een vraag, als het kan, als het mag. Wat een heerlijke dag, Albert-Jan. Ja, geweldig. We blijven actueel tot aan het laatste moment. En uh, ja, we hadden de luisteraars al beloofd. We hebben een aantal TD'ers op uh, cursus gestuurd in Turkije. En uh, wat dat betreft is de, hel, de, de helft van de TD weg. En uh, we gaan eens even kijken naar een live verslag vanuit Turkije. Rob. Hey Albert, Jan en George. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag Rob. Goedemiddag, kerel. Hallo! Hoe bevalt de cursus? Ik op zaterdag in de show. Where else, hè? Where else? Ja, where else? Where else? Dat vind ik wel helemaal geweldig, hè? Hoe bevalt de cursus? Ja, hartstikke goed. Ja? Ik zit nu aan het zwembad met een biertje en uh, ik weet nu precies hoe het moet. Maar weet je al hoe van, uh, vanaf hoe laat zit je daar dan? Uh, vanaf morgen tien uur. Ja, precies. Uh, Oké, okay. en uh, hoe is het met de zonnebrandolie? Is, uh, is naar het strand geweest, uh, helemaal lekker, een graadje of dertig. Heel warm is het in Salford. Uh, hier is het schitterend weer, jongens. Naar ja. blauw, 32 graden. 32 graden, oké. Okay. Nou, dan uh, doen wij er iets aan onder, maar toch nog lekker. <laughs> nee, joh. maar komen jullie een beetje tot rust na al die, al die drukke weken? Zo, so, wat denk jij? Veel slapen. Geweldig. En een uh, lekker ontbijtje, en lunch en diner. Zo. Ja. En, nog, en nog geen herrie uh, in de kate? Kunnen jullie nog met nee, elkaar vinden? Okay, maar, uh, we zijn ook veilig geland. En dat was uh, eventjes op het nippertje, maar. Uh, <laughs> Zeker, ja, want jullie zouden met een uh, bekende Nederlandse uh, maatschappij vliegen, maar daar kwam maar, een uh, andere voor in de plaats. Iets minder bekende. En die vleugel die stond een beetje scheef. Maar hij heeft het wel gered. Het <laughs> zal je gebeuren. Dat is het voordeel van die speciale aanbiedingen. Hè? Dan beleef je nog eens wat. Je heb helemaal kraken, weet je wel. Zo uh, bij het landen. Hoe gaat het wel goed. Oké, okay, maar de gemiddelde dag uh, wel een beetje op tijd op? Of uh, zijn jullie langslapers? Oh, ja, nou, uurtje of uh, half negen zijn we wel op. Dus, uh, Keurig. Dat is wel lekker. En dan voornamelijk ontbijten, een beetje krantje lezen en... Uh... Ja, gewoon uh, lekker, uh, lekker ontspannen, hè. Dus, uh... Wat je zoal doet dan uh, op zo'n vakantie? Ja, gewoon helemaal niks. Eigenlijk. En hoe is het met de vriendin van Roy? Kan ze jullie nog een beetje aan? Wat zei jij? De vriendin van Roy, kan hij, kan hij uh, jullie nog een beetje aan? Ja, die houdt zich heel goed. Ah, oké. Okay. Dus, uh, ze liggen nu wel even op bed, natuurlijk. Ja, siesta, hè. Ze, ze moet half even een uh, middagduurtje doen. Haha. <laughs> wij gaan er gewoon door aan de bar natuurlijk. en heb ik het over Daan en ik, hè, natuurlijk. Ja, karakter, hè, karakter. Ja, Trouwens, uh, Daan, uh, de plastic bakjes hier in de studio zijn op. Dus we zitten nu koffie uit mokken. Dus uh, als hij terug is, mag hij gelijk boodschappen gaan doen. Oh, oké. Okay. Daan, je moet uh, plastic bakjes halen. <laughs> ja, ik, zal, ik zal het zelf wel even geven. Oké, okay, ja, goed. Ik het heel veel plezier. groeten vanuit Didim. Oké. Okay. Uh, aan de Egeïsche Zee. Zo. So. Het is op dit moment nog uh, 28 graden en een uur later dan bij jullie. Hè? Dus het is uh, bij ons uh, 7 voor 6 op dit moment. Jullie kunnen bijna aan het avond eten. Ja, wij gaan bijna aan tafel eten. Een uurtje of zeven zitten we helemaal gereed. Oh, Oké. Okay. Nou, jongen, nog veel. We nog, hè, daar. Ja, dat komt wel goed. We maken wij vermaken ons volg... uitstekend. Houden wij volgende week nog even contact? Ja, zeker weten. Oké, okay, gezellig. Want uh, je... jullie vliegen wel met de Nederlandse maatschappij weer terug, hè? We blijven gewoon hier. Oké, okay, nou. Helemaal dan, goed. Dan hebben wij hier ja. geen probleem. We blijven <laughs> daar nog even. Oké. Okay. Oké. Okay. Hoi, Hoi. Hoi. Hoi. hoi. U spreekt met de hoofdtechnische dienst van CFM Zandvoort. Ja, nou, hoofdpannenkoek bedoel je. Oh, hoofdpannenkoek, ja. Zeg, uh, houdt het een beetje uit daar, of, uh, Daan, of niet? Uh, uh, ik wel, hoor. Je weet hoe, hoe jij de, hoe, ik weet hoe jij het in uh, Spanje hebt gedaan. Ja. Gewoon pootjes, pootjes, pootjes op de stoel. Juist. En lekker biertje erbij. Nou, even voor jullie inf informatie. Uh, SV Zandvoort heeft met 3-0 verloren van HBOK. Ja, eh, wat jammer nou. Wat erg. Ja, wat sneu, hè. Wat is er velen, nou? Uh, nee, maar weet Daan wel waarvoor uh, waar HBOK staat? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Het begon op klompen. Oh, het begon op klompen, oké. Okay. Ja. Geloof het of niet, maar wat naam, zo man. heet die voetbalclub daar. Maar, uh, okay. jullie vermaken je goed daar? Ah, ik zit in de zwimbroek. We uh... ik... hoeven niet alle details, Dan hoor. Daar ben ik blij dat het <laughs> geen PLTV is. Zo. <laughs> Hey, hey, hey, ik keer me niet meer terug. Oké. Okay. Hey, we hebben een mooi plaatje voor jullie klaarstaan. Dus blijf nog even luisteren. Oh, en uh, jongens, nog een hele fijne week. Ja, dankjewel. Veel plezier. En uh, hier dankjewel. komt voor jullie Guus Meeuwers met Meters Bier. <laughs> Oké. Okay.